Uur. Clemens Peters met het NOS -journaal. Het is de bedoeling dat basisschoolleerlingen vanaf 11 mei hele dagen naar school gaan en niet alleen maar een dagdeel. Volgens minister Slop sluit dat beter aan bij de kinderopvang en leidt het tot minder vervoersbewegingen dan wanneer het met halve dagen wordt gewerkt. De economie op de Waddeneilanden loopt grote schade op door de coronacrisis. In een brandbrief vragen de eilanden staatssecretaris Keizer om specifieke steun nu de stroom toeristen volledig is opgedroogd. Ondernemers op de eilanden komen net als hun collega's in de rest van het land in aanmerking voor een eerste overheidssteun van 4000 euro. Maar die steun is ontoereikend nu het toeristenseizoen in het water dreigt te vallen. Oprichter Klaas Otto van Motorclub No Surrender mag over een week de gevangenis verlaten. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald.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 Ja, ik dacht uh, we gaan eens een keer een ander nummer draaien aan het begin. En dit is uh, Quince Jones met Chump Change. Dat heb ik nooit geweten. Dat is gewoon de tune van Studio Sport. voetballen. Ja, dat is gewoon een commercieel nummer.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 Maar het is altijd goed gegaan. Dus, ja. ons vader... jullie, waren, jullie waren heel lief voor je ouders? Gehoorzaam? Nou ja... Eh. Wie Zo was de was... belhamel van jullie vier? We praten even over Seine. We praten nou, over rust. Dat, dat zeg ik maar niet. Aoudert en op. Engel. <laughs> Jij was de oudste, Seine. Nee, er is eerst nog een zusje geweest, Eddy. Ja. Die is helaas... Vanaf jaar geleefdheid in 1948. En toen kregen je ouders vier knapen. Nou ja, uh, Engel, en Engel, Engel, die, Engel heb ik nooit haar uh, gekend. Dus dat is de nee. jongste. Dus, maar die is, je hebt Arendt, je hebt Aalbert uh, ja. en Engel. Engel, ja. Met Sevierus liep je op die kamer. Ja. Wie was de belhamer van de vier? Nou, laten we zeggen, dat is wel allemaal. Uh, <lacht>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 Arend heeft er ook aan gewerkt. Ja, hallo, dat is een techniek. Uh, technicus. Die, die kan alles. Mijn vader, als hij tijd had, was hij er ook mee bezig. Dus, uh, nee, dat... het uh, nou, was een grote tribune die uh, even werd neergezet. Ja, dat is deze tribune. Ja. Dus, uh, Zij er niet, laat even een foto zien van uh, een zwart-wit foto. Ja. En daar zie je een prachtige grote tribune op. Wat voor wedstrijd was dat? Nou... <laughs> kan je niet meer zeggen.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 De avond jong, De sfeer is toch in het stadion De zon die zakt, de lampen gaan aan We gaan met z'n allen af een man achter je staan Is wat je ziet.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 Dus je kon een lange trap naar voren geven, naar links... en die pakte die al? Hij, hij was snel. Hij was de snelste van ons allemaal. Aaldert was een technicus. En die wilde wel eens pielen met de bal. En dat zei je dan ook niet zo pielen? Dat zei ik ook, ja. <laughs> Vorig, tijdens en na de wedstrijd? Uh, maar ja, goed. maar Hij was heel goed technicus. Ja, dat, uh, en met Corners ging jij ook naar voren toe? Ja, die tijd wel, Ja. Maar ja, als je tegen Rippen daar speelde en ik spreek meneer Pim Jansen nog wel eens. Die hield me altijd al mijn broekje vast, zogenaamd. Oh, wat vals. Die kon ik niet omhoog komen. Wat vals. <laughs> als je het luistert, ik zie je maandag weer met de tennis, maar uh, Wat ja, vals is dat? Ja, nou, Dat soort dingen deed jij nooit? Nooit? Nee, nee, nee, nee. Ik was zo eerlijk als wat. <laughs> nee. Ja, maar het ging in een goed over... Uh, je werd niet kwaad op elkaar. Nee. Uh, uh, dus... Uh, het is een spelletje. Een spelletje. Je wilde altijd winnen. Dat was wel bij ja, ons. Maar het gaat niet om geld. Nee. Het geld... Uh, mijn vader had... De, mijn moeder... De, ze hadden niet ruim. Maar... Het, hij was altijd aanwezig bij de voetbal. Ja, hij stond wel de zijn. Ik heb het vaak uh, genoeg gezien. Hij ging niet op de tribune zitten. Nee. maar hij zat ergens de hoogte van die tunnel stond hij achter het hek. En dan stond uh, hij te kijken. Ja. Hij heeft met, met de tribune, je hebt het net gezien, heb ook meegewerkt. Arend ook als timmerman. Die heeft daar ook meegewerkt. Dus we waren altijd met Sanford mee bezig. En ik zeg al, na de voetbalwedstrijd werd bij ons altijd die wedstrijd nog eens een keertje overgespeeld. Ja. Het was een mooie tijd. 60 jaar, zijn hè? Ja. ja de, de, het is ben... een tijd hoor, 60 jaar. <laughs>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 Nou, ik heb geen aan of opmerkingen, maar uh, jullie hebben het over de uitslag van uh, Ajax, Zand of Ajax. Ja. Dat het 0-8 was. Ja, 0 8. Maar dat is niet juist. Het is 06. 6 is Nog een krantenknipsel voor mij. 06 was het. Nee, dat was 11-2 voor Ajax. 11-2 voor Ajax. 4 januari ja. 1970. 4 januari 1970. En, uh, dus, uh, en die twee doelpunten ja. die zijn toevallig door mij gemaakt. En die zijn door ja. jou gemaakt, Arend? Ja. Wat goed. Ja, ja. Je broer zei er net al, je was een echte pingelaar. Nee, nee, dat was. Aaldert. Dat was Aldert. Aldert was aaldert. een pieler. Jij was er ja. links buiten. Ja. Ik was links buiten. En twee doelpunten door jou gemaakt? Juist. Geweldig, geweldig. Zijn, ja. ja. even correctie he, van je broertje. Ja. Klopt het een beetje, uh, Arend, wat zijn allemaal gezegd heeft?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 Uh, ja, tegen betaling uiteraard, maar daar beginnen ze niet aan. Dan zeggen ze gewoon: uh, het is er niet. Oké, oké, oké. Hé, Arendt, eventjes wat uh, en vertelde. Ja. Uh, hij was altijd zo netjes in het veld. Ja, <laughs> ja dat, dat, hij doet zich uh, netter voor dan dat hij is hoor. Oh, ligt ja. hij toch anders? Hij, is, hij was wel ook wel een uh, af en toe schoffelaar. <laughs> niet dobbelaar, maar schoffelaar. Schoffelaar heette hij. Nee, nee, nee, nee. Hij nee, was nee. ook uh, erg goed oh, nee. in de... Hij heeft van die uitschuifbenen. Ja, niet meer hoor. Uh, dus uh, dat oh, is de waarheid. Oké, okay, oké. Okay. Dus, dus wil eh, ik even zeggen. Ja. Uh, en voor de rest is het uh, leuk om te horen. Eh, heel goed. Hey, hey, ik spreek een vanmiddag over. wat doe eens. maar de groeten. Ik doe hem de groeten. Enorm bedankt voor je aanvulling. Dankjewel je Arend. Hoi. Nou, uh. toch leuk dat je broer even reageert, zijne. Ik had gezegd ga maar mee, maar hij zei je kan het zelf wel. 11-2 was het Ajax tegen tegenstappen en Arendt had de twee doelpunten gemaakt. Nou dat ben ik helemaal eventjes... En de NTS die heeft dat opgenomen, NTS televisie en Arendt wou dat programma ooit een keertje terugzien, maar dat was vloerig geraakt helaas. Maar verder was hij het helemaal met je eens, dus je doet het goed. Dan kan ik weer thuis komen. Ja, want hij is met een zuster van Nel vertrouwd. Geen Geen ruzie. we gaan even nog verder. Want het leuke is van Zandtelmeeuwen... Of, of de SV Zondvoort... Ja. dat de naam Stobbelaar op dit moment weer verder gaat. Hè? Er is een, uh, een Stijn Stobbelaar... Ja. die weer actief is in het uh, voetbal. Ja, van klopt. wie is dat een, een kind? Van, van Albert van van en, en die speelt momenteel ja. weer...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 Uh, nou, ze, ze wonen in Wageningen, ja. dus het is heel moeilijk om ze daar te controleren, maar uh, drie jongens, ze voetballen alle drie, ja. uh, kan niet zeggen, of, nou zijn, zijn uitblinkers, daar kan, uh, kan ik niet overoordelen op het moment. Uh, Aard hebben over... Zijn ze lang? Ze zijn aardig aan de lange kant. En blond? Uh, en blond. Ja. Uh, en uh, ja, Dirkhan heeft ook nog een dochter en die doet dan atletiek en alles. Ja.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 Ik wil ze wel eens een keertje zien. Dus Nelde zegt, we moeten toch eens een keertje weer eens gaan kijken naar die jongens. Ja. Dus, maar ze is ontgroeien. Hè? Ja. Ja. We gaan nog even naar de muziek.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 En ik kwam hier wonen en was vriend met Rienus Michels. En daardoor is Rienus Michels hier naartoe gekomen. Heb je hem ooit ontmoet of was het voor jouw tijd? Het was uh, tijd... 1958, 1960. Ja, dat was, uh, ik heb hem eventjes ontmoet. Want ik was toen in militaire dienst...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 nou, je bent dus Jacobs dan. Ja. Dat, eh, ik heb hier Cor dan nog gehad. Die was toen bij Haarlem ook een goede voetballer. Ja. Maar veel zijn er toen niet overgegaan. Nee, eh, ja, Af Koning. We, we, we hebben een telefoon. Zijn, ik ga je even onderbreken. Ja, nee. we, we hebben iemand aan de telefoon met een aanvulling, een opmerking. Moment. Geef maar door, Cor. Wie hebben we aan de telefoon? Ja, dat ben ik. Uh, Rob Tiel.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 Snel, hè? Wat ja. is er veel te vertellen over Zand <laughs> Nee, sorry, de SV Zandvoort, moet ik zeggen. Nou, Toen die fout. tijd was het Zand Ja. Ja, ik praat over. Dus, uh, Zijn er, je gezondheid is nog goed? Uh, nou ja, ik, uh, ik ben diabeet. Ja, de, af en toe even spuiten. Af en toe, twee keer per dag. Ja. Dus dat is het. Maar je weet dat je er honderd mee kan worden, hè? Jawel, ik ben laatst nog weer, weer helemaal door alles gegaan. En alles was prima. Dus ja, precies. Ja. We gaan dit programma nu zo langzamerhand afsluiten. Dit was ZFM Oud Zondvoort. Rechtstreeks uitgezonden vanuit de studio op het Gasthuisplein. Ik bedank Seine Stobbelaar voor zijn enorme uitgebreide... Dialoog die hij heeft verteld. We hebben weer genoten van zijn verhalen. Ik dank Kort Draaien voor de techniek en de muziekkeuze. Volgende week hebben we hier Ted van der Leden.